met het NOS Journaal. Bij een explosie in een flatgebouw in Amsterdam-Noord is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Aan de ontploffing ging een melding van een gaslucht vooraf, zegt de politie. Vanwege de sterke gaslucht zou een aantal bewoners het panto hebben verlaten voordat de explosie plaatsvond. Eén bewoner werd met de gevel het huis uitgeslingerd. De andere gewonden zijn omstanders. De oorzaak van de explosie in Amsterdam-Noord is nog onduidelijk.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 Zandvoort heeft het, so can... en jij beleeft het. Zon, zee, zandvoort e en zomerhits. <so Dit is de zomer van ZFM, met... met nu, entertainment for you. Wat ik wil zeggen is heel simpel. Want uh, je bent de nummer één. Oh, oh, say your boys. Yeah, baby, baby We zijn van alle markten thuis. ATFN Suggest. Featuring MC Nino. Hier op CFN. Nummer 1. Hier op C.F.M. Zandvoort. Ja, het tweede uur is uh, alweer begonnen van Entertainment for You. Jazeker.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 Jazeker John Mayer en Heartbreak Warfare. En we hebben iemand aan de telefoon. Onze held! Onze eigen held! André Prom! Ja. <laughs> daar is hij weer hoor. Hoe, hoe is het daar? Ja goed, met jou! Ja, redelijk goed joh, ja. Je bent nu uh, op de Zwarte Cross? Ja, ik uh, ben nu op de Zwarte Cross. Ik uh, kom er net vandaan. Ik heb vanmiddag uh, drie keer opgetreden daar. Dus uh, dat was helemaal te gek. Ja. En, ho en hoe is het daar? Ja, heel leuk. Uh, het was mooi weer, dus uh, ja, we hebben Mars al gehad, oh, toch? Kijk, ja. heb, je hebt al opgetreden, neem ik aan. Ja, ik heb uh, drie keer opgetreden, dus nu ben ik weer, ga uh, je net weg eigenlijk, dus ik... Uh...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 Ik zeg haha. jullie. Hé André, daar hoort jouw lach wel bij, hè? Ja, kom op, Haha. daar hoort jouw lach bij. La la la la Hé André, um, zit er nog een nieuwe single aan te komen?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 En dat is... Ik heb schijt aan Henk Ik scheid aan Henk Smits. Dat is een leuke titel, ja. <laughs> Oké. Okay. Ik kan er zeker uh... over nadenken. Hè? Dus nee, maar wel hartstikke leuk. Zeker weten. Oké, okay. heel bedankt dat je even tijd voor ons hebt gemaakt. En uh, wij spreken je gewoon snel weer. Zeker weten. Succes met de uitzending. En we horen elkaar. Okay. Dankje. Hoi. Hoi. Hoi. Een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 Lekker muziekje erbij. Um, u luistert nog steeds naar Entertainment View hier op CFM Zandvoort. En we zeiden het al, oh. we, <coughs> gaan, uh, we gaan het uh, aankomende weken flink hebben over het Beauty Beach Event. En uh, we hebben Ferrod is aangeschoven en uh, Laura. Jee, yeah, goedavond. <laughs> Hallo. Hoi. Hoi. Vertel, wat, wat voor event is het?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 Oh, dat die ik overigens nog dingen. niet binnen heb, gemeente. Hij is ons toegezegd, gemeente. Ik weet niet of jullie luisteren, gemeente. Nou, maar, maar stuur die vergunning alsjeblieft even heel snel op. <laughs> nou, maar dat kan een dag van tevoren. En anders krijg je een kopietje. Dus ja. nee, we, we, hebben een we hebben een maar. mondelingen toezegging. Komt en uh, alles uh, is ook via mail bevestigd. Dus dat staat gelukkig vast. En, uh, maar het is heel erg leuk. Ik wil ook uh, uh, um, uh, Hilly Jansen heel erg bedanken van de gemeente. Vergunningen van Hollands gezegd top Ja, top 5, moord Echt fantastisch. Zij is uh, vroeger ook model geweest. Ik heb zelf 4,5 jaar modellenwerk gedaan. op zou een je niet niveau. zeggen? Oh, ja, dat zou ik niet zeggen. Nee. Jongens, het zeg. is het radio. <laughs> beauty en the, oh. ja, the Beast. Ja, de beauty en de Beast. Het is radio, hè. Dan moeten we eerst een fotootje maken. zitten op de site. Ja, ik word zo meteen afgemaakt. <laughs> Volgende ik week. Niet nee, maar, uh, maar zij begreep als geen ander... Uh, uh, het gevoel.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 A billionaire uh -huh. So freaking bad <laughs> <laughs> McCoy En Br Bruno Mars Van Nothing on You Baby is dezelfde hè? Billionaire okay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 Natuurlijk niet. Nee, Hè? zeker niet. Het wordt een hartstikke leuke show. Ik, ik heb het gewoon al bom volgepropt. Dus het ja. komt helemaal goed. En vertel vanmorgen wat ga je doen? Ja, morgen wordt een speciale uitzending uh, rondom uh, ja, de Honkbalweek. Uh, we hebben eerst uh, drie uur lang uh, de zomerse CFM.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 Your name your name Met popstar Henry. Zo, Henry, hoe gaat het? Ja, prima jongens. En hoe is jullie daar? Ja, helemaal super. Je moeten toch een geweldige weertje hebben gehad de afgelopen weken, of niet? Nou, dat viel, uh, viel wel mee eigenlijk. Ja. <laughs> ja het was alleen even bevolkt. Ja, het was behoorlijk om en weer alles hebben we al gehad. Ja, je schijnt toch op een de hele dag al op de zon. dus. Uh, ik dacht, er, is wel, er is zeker een zandgezond doorheen even de over de zon schijnen. Hè. Nou, een heel klein beetje misschien, maar we zien heel veel wolken. Ja. Oh, dus en hoe gaat is bij jullie daar? <laughs> ik zou het niet weten eerlijk gezegd oh, Dat weet je niet, nou, Daarom mag ik verder niet uit <laughs> Dus nee, maar we moeten wat tijd Dat het mooi weer geworden, dadelijk met de vakanties natuurlijk hè. Want de vakanties zijn natuurlijk allemaal vol gang En uh, dat dus, dus, is wel belangrijk uh, Of afhankelijk van heel mooi weer natuurlijk Ja tuurlijk, maar dat is ook wel logisch Vooral hier in het Zandvoort hè Ja zeker, daarom hè dus, Maar ik denk, dat komt allemaal goed denk ik hè. Ja. Maar daar, daar, daar gaan we een andere keer voor bellen Ja, het komt goed Is <laughs> Goed, jongens. Goed. Ja, dan heb ik weer een ander voor jullie uh, uitgezocht hè en, ja, vertel. Uh, ja, ja, dus ja, dat is natuurlijk zoals het, het je weet tussen Jolante en, uh, ja, en ja, Wesley Snijder Dat is natuurlijk het gesprek van de dag. Daar kun je niet omheen eigenlijk, hè? Ja. En, uh, ja, om Wesley kan je wel heen hoor. Ja, dat wel, dat lukt wel. Dat lukt nog wel, maar. Maar in ieder geval, de foto's van natuurlijk. Het is natuurlijk het gesprek van de dag. En ja, daar plaats ik een cafetariaal Die heeft natuurlijk zelfs Hollandse en dan in het vlak van Inter opgehangen. Nou. Dus ja, die man is helemaal lyrisch over het feit dat uh, het fel van het jaar natuurlijk uh, in Toscane ja, daar heeft uitgekozen om, om te gaan trouwen, Ja. Dus uh, hij is helemaal weg van uh, die landen, natuurlijk. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. En uh, uiteraard uh, de felicitaties natuurlijk uh, van uh, de familie van de Vaart, van Sylvia. Ja. En dat uh, ja, uh, is, is vandaag, hè. Ja, vandaag trouwen ze, dus zullen ondertussen wel getrouwd zijn.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 Ja, dat is ook zo, joh. Ja, ik heb trouwens om drie uur in bed, dus... Uh, en, ja, sommige mensen hebben nog flink doorgefeest in het pad jaar. Ja. En uh, ja, dat is ook weer echt zo'n droomruwelijk natuurlijk, hè. En, uh, uiteraard ook met Twesti en Jolante vandaag. Maar er zullen de foto's van binnenkort wel op uh, internet verschijnen, denk ik. Ja. ja. Goed. Nou, jongens, hebben jullie het al gehoord dat trouwens uh, Amy Winehouse... die gaat weer een nieuw uh, nieuwe album opnemen? Zo? Ja, ongelooflijk. Uh, het zal voor zes maanden klaar moeten zijn, ongeveer. <lacht> Ja, vijf maanden in het afkrikkelscentrum en, en een maand op beginnen in de studio. Dus dat moet lukken toch, of niet? <laughs> ja, <laughs> ja, want ze was weer begonnen met snuiven, las ik net, net ergens op. Ja. Nee, nee, nee, nee, nee, ik weet wie je... Dat was Whitney Houston. Die was weer... en kijk ja, daar oh, Er he? werd dus excuus gebruikt van haar slechte concerten dat ze weer begon met snuiven. Ja, dat is niet te geloven, hè. Dat is niet te geloven. Ze leren het ook nooit, hè. Maar Amy Winehouse ongetwijfeld ook, hè. Ja, dat zeker weten. Daar dat, dat, dat kun, kun je gewoon op wachten, hè. Ja. Ja. Tot weer een nieuw, nieuw, nieuw afkickcentrum op een gegeven weer zich aandient. Maar ja, goed, dat hoort waarschijnlijk wel bij, bij die gasten. Uh, ja, en Paris Hilton, hè? Ja, precies hetzelfde natuurlijk. Die is weer gepakt in, uh, op Corsica. Oh. En die had, die had een grammetje wiet bij zich. <lacht> weer? Ja, voor de zomer in Zuid-Afrika, toen ze daar ja. natuurlijk opgepakt werd. Samen met Jennifer Rovero. Ja. Toen had ze natuurlijk ook wel weer een nodige bij zich. ja Leren het, het ook nooit waarschijnlijk. <lacht> Ja, ik, zou, ik, zou, ik, zou, ik moet er niet aan denken. we gaan naar het buitenland gaan en daar gepakt worden met een paar grammetjes wiet bij je. Maar jongens, het leven gevaarlijk. Ja, joh. Ik kom niet meer weg. <laughs> heb je extra lange vakantie? Alleen op een gegeven moment wel erg, erg plaatselijk, natuurlijk. Hè. Ja. Ja, en ja, goed. Paris Hilton is er, ja, toen in Afrika ze daar afgekomen met 100, 100, 100 euro te betalen. En uh, daar had ze op een gegeven moment, omdat het minder dan 1 gram was, ja, mocht ze, ja, hebben ze haar laten gaan. Dus uh, dat is weer. Die heeft ook nog alle geluk van de wereld ook nog, hè? Ja, maar ja, als je er zo uitziet, heb je een grotere kans uh, om weg te komen dan een uh, lelijk meisje of een lelijke vent, Toch? Ja, tja, dat is ook zo. Dat vissen het... wij weer naast de boot, zo ze dat zeggen, hè? Ja, maar ja. <laughs> maar goed, jongens. In ieder geval, uh, Popstars is natuurlijk ook weer en Hollands getemd, waar gisteravond gisteravond weer, uh, weer te zien. Ja. Ik heb zelf een week Popstars gekeken en uh, ja, in ieder geval, het verschil tussen uh, beide, beide programma's is hier weer een stuk minder geworden, hè? Vertel. Want uh, ja, in ieder geval zitten er nog allemaal allebei zo rond uh, miljoen uh, TV-kijkers. Uh, vertellend, uh, tot vorige week uh, 1 miljoen en gisteren 1 miljoen 71.000. Ja. dus ietsje meer. En als ik kijk naar uh, popstars, die zitten op 988.000 kijkers. Dus dan hebben ze het niet slechter dan allebei. Uh, nee, maar dus, wat, uh, wat vind jij leuker nou om te kijken, ja. Hendri? Ja, ik heb eerlijk gezegd, uh, Holons Gatelland, heb ik niet gekeken gisteren, omdat ik, omdat ik uh, popstars gekeken heb. Ik heb het opgenomen, en moet het even bekijken. Ja, ik vind, ik vind het op een gegeven moment allemaal zo, uh, zo langdradig, hè. Het wordt allemaal zo langdradig. Het is zo dat, uh, als je kijkt naar wat de kwaliteit zou kunnen zijn, dan uh, kun je dat samenvatten in een kwartier tijd volgens mij. Ja. Want zoveel goede waren er gisteren niet bij. Ja, het, het, het, het, het, wordt, het wordt een beetje eentonig en dat vind ik wel jammer van, uh, van popstars. Holland's Got Talent is natuurlijk een, een, een, een programma dat is iets, iets, iets minder heftig op die manier. Daar heb je gelijk de, uh, publiek erbij en zo. Ja. Maar dus, er, ligt, er ligt denk ik wel een beetje het verschil. Maar ja, als dadelijk Popstars de shows aanbreekt, ik denk dat dan uh, de doel wel omgaat, denk ik. Ja. ja. Nou, wij, wij, ik vind uh, bijvoorbeeld uh, um, Holland's Got Talent het uh, leukste omdat ik Robert de Brink heel erg ja. uh, rustig in het verhaal vind.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 ja, dat is. Uh, hij heeft een bos bloemen in Smit's gezicht dood. Om, uh, oh. Omdat hij. Um, omdat hij. wou uh, nee, hem geen hand geven. Nee, omdat hij hem nog een keer zo belachelijk maakte. Jo, dat, uh, jo, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> maar ja. De, ja in dat, hele dat, dat, hoort erbij. dat hoort erbij, jongens. Dat hoort erbij. Dat is de showbusiness. Um, ik kan me er wel wat bij voorstellen. Maar aan en... die fouten doe ik niet mee. Hè? Ja, het is in het voordeel van André Pronk, hè? Is dat? Want hij krijgt een publiciteit hoe, hoe meer mensen hem gaan uh, ja, inhuren. Dus hij vindt alles best. Ja, dan kan ik me wel vier, wat voorstellen. Vier boekingen per week. Ja, dat is niet, dat is, dat is niet verkeerd hè jongen. Dan, dan hoef je nog niet eens veel te kunnen hè. Dan hoef je alleen maar een beetje een gekke bek te trekken. En je hebt het gemaakt hè. Ja, ja en die lachen bij. <lacht> ja, een mooie <lacht> lach van hem. <lacht> ja, exact. Maar goed jongen, zo maak ik het verder uit hè. Ja. Ik bedoel, uh, ja, dan krijgen we binnenkort krijg we er nog een nieuwe concurrent uh, bij voor uh, Popstars uh, van Honska Talent. Ja, dat is The Voice, die gaat ook ja. over niet al te lange tijd beginnen. Ja, na, na Holland Call Talent meteen. Ja, ik kan een keer nagaan, dus wat dat betreft het blijft doorgaan natuurlijk. met dit Maar The Voice type. is een ja. iets ander concept, ja, toch? ja, wat de bedoeling is van RTL, elke vrijdag willen ze nu talent hier vrijdag voor maken. Dus hier heb je nu eerst Holland Call Talent, daarna gaan ze direct op vrijdag over naar The Voice. Ja, ja. En van The ja. Voice gaan ze weer naar X-Vector, dat is de bedoeling.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 Maar het zit dit jaar niet echt mee met de eh, Bauer. Is hij uh, daar ook speciaal weer teruggevlogen naar Nederland voor? Want hij zit uh, natuurlijk op dit moment bij Ibiza, hè, voor de beste Zangers uh, ja. van Nederland, ja. die zondag weer begint. Nee, ik, ik heb geen idee. dus. Het is pas twee weken dat het bekend is. Oh, oké. Okay. Dus ja. uh, hij wordt behandeld in het Franciske Ziekenhuis in Roosendal, heb ik wel begrepen. Oké. Okay. Ja, dat is heel erg minder, hè? Ja, goed. Je dat ziekte...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 Uh, ja. Van straat hier aan deze week, maar we hebben we nog niet veel over gehoord. Ja, Nederland staat toch wel in de finale, met de, de meiden van, uh, van, van Nederland zelf komen ja. in de Champions Trophy. Nou leuk dus toch? Ik heb nog niet kunnen zien op televisie wie de, wie de tegenstander ja, wordt. Dat, nou dat is, nou, is nog niet bekend, hè? Het, uh, kan, uh, het kan uh, geloof ik uh, Engeland worden en het kon nog wel Argentini, worden. Argentinië ja, ja, denk ik? Argentinië, ja. Argentinië, dat klopt ja. Nou, dan weet ik niet wat de uitzag is geworden tussen uh, Argentinië en China geloof ik. die waren uh, we het wel hier. het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 Palm Springs, Phoenix, Arizona. Eh, Toen maar. Dus die gaan daar een hele reis maken, daardoor het, het, ruige, het ruige Westen. O ja, te gek. Vet. Ja, natuurlijk geweldig. Ja. En, eh, ja, goed, als je zo'n zoon hebt die dat gaat doen, dan heb ik ook nog een zoon die gaat 2,5 twee, week naar, naar Spanje toe. Oké. Okay. En ik denk, iemand maar hier blijven. <laughs> nou ja, ze gaan toch ook nog een artiestenreis maken aan het einde van de zomer? ja dat was wel de bedoeling ja uh, nou dat ga ik ook allemaal op een, uh, op een laag pitje met dit moment ja, de, de, de, ik denk dat dat het geld een beetje op bij de mensen oh want uh, ik dacht ik heb op een gegeven moment toch een aantal mensen die zouden meegaan die dan weer afgezegd hebben dan weer bij komen weer afgezegd hebben <laughs> ik denk ik moet in Nederland blijven dit keer kom okay. we langs, ik kom langs in, uh, in Zandvoort of zo ja nou ja kom gerust een keer langs en dan gaan we lekker barbecueën dat, dat, dat klinkt wel heel goed zo ik weet dat je daarvan houdt dus dat komt helemaal ja, ja, goed <laughs> Lekker pilsje ja, erbij meteen. en we gaan lekker uh, genieten op het strand. Afgesproken dan. Okay. Doen we. Doen we. Hé hey Henry, um, ja, we ja, willen joh. je weer bedanken voor je bijdrage. Ja, graag gedaan. En uh, ja, ik, ik, ik, in ieder geval een prettig weekend allemaal. Ja, is goed. En, en een fijne vakantie. Ja. En wanneer, wanneer horen wij elkaar weer? Wij horen elkaar volgende week weer natuurlijk.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 travel down a road and back again your heart is true you're a pal and a confidant